Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veiligheidsregio's komen met 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die plekken zijn bedoeld voor de niet-Oekraïnse vluchtelingen in Ter Apel. Daar is het nu zo vol dat mensen op de grond moeten slapen. Amsterdam, Haarlem en Meer en nog een paar gemeentes willen helpen. In Utrecht waren ze vandaag al begonnen. In het gebouw van Holland Casino vangt de gemeente mensen op... Maar het was niet zo makkelijk om te realiseren, zegt burgemeester Sharon Dijksma. We moeten letterlijk, dat heb ik voor deze locatie ook moeten doen, met de pet in de hand rond bij alle 26 gemeenten. Wie alsjeblieft, wie o oh wie heeft er een plek, maar ik kan u vertellen... Uh, ik ben daar echt lang mee bezig geweest en dat is niet eenvoudig. Dus als dit de manier is waarop we dat voor al die duizenden mensen moeten gaan doen... Uh, die nog uh, naar binnen gaan komen, ja, dan gaan we het gewoon niet oplossen. De veiligheidsregio's willen dat gemeenten gedwongen kunnen worden om extra asielzoekers op te vangen. Als de Oekraïnse president Zelensky donderdag de Tweede Kamer toespreekt... Mag premier Rutte er niet bij zijn. Rutte zegt op Insta dat hij wel had gevraagd of hij mocht komen, maar dat de Tweede Kamer dat niet wil. Leden van het kabinet zijn in Nederland geen lid van het parlement. En de videotoespraak van de Oekraïense president is alleen voor de Tweede Kamer. De organisatie achter de Oscars is niet blij met de actie van Will Smith. Bij de uitreiking van de filmprijzen stormde de acteur woedend het podium op. En gaf presentator Chris Rock een klap nadat hij een grap had gemaakt over zijn vrouw. En die klap verdeelt Amerika, zegt correspondent Marieke de Vis. Ik moet toch zeggen dat ik denk dat de overgrote meerderheid toch deze vorm van geweld, want dat was het natuurlijk toch op live televisie, uh, afkeurt. En die zich verbaasd hebben over hoe daarna de show gewoon doorging en dat Will Smith nog een staande ovatie kreeg. Want even later won Will Smith een Oscar en in zijn speech kon hij zijn acties recht breien. En opvallend, hij bood aan iedereen zijn excuses aan, behalve aan de man die hij geslagen had. Deze hele avond is natuurlijk overschaduwd geraakt door dit incident. En niemand heeft het daardoor meer over die andere winnaars. Zoals de eerste dove acteur die een Oscar kreeg. De eerste queer Latina die een Oscar kreeg. Nee, iedereen heeft het vandaag nog maar over één ding. En dat is die klap van Will Smit die nog lang nadrunt. En dan nog het weer. Morgen meer bewolking dan vandaag in het zuiden. Kans op regen. Dan tussen de 10 en 15 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Love. Macrophiliac. Goedenavond, Mede Metal Hats. Mijn naam is Marcel Verkuik. En jullie luisteren alweer naar de 25e aflevering van mijn in hard en heavy metal gespecialiseerde programma. Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metalnummers. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. En zoals jullie net hebben gehoord, staan vanavond de filmsoundtracks centraal. Jullie hoorden natuurlijk de meester van de horror-gerelateerde metal, Rob Zombie, met The House of Thousand Corpses. Rob Zombie is naast muzikant ook nog eens filmregisseur van onder andere de film waar je net de soundtrack van hoorde, maar ook de eerste twee remakes van Halloween. Ooit begon hij in de jaren negentig met de band White Zombie, waar jullie later ook nog een nummer van gaan horen. Vaak wordt metalmuziek ook gelinkt met horrorfilms en zien we veel bands op de soundtracks terug. Zo ook bij de filmreeks van Resident Evil, naar de bekende videogames. De films zijn bepaald niet van hoogstaande kwaliteit te noemen, maar de soundtracks daarentegen zijn wel weer erg lekker. Slipknot is een graag geziene gast bij veel van deze horror soundtracks en hebben ze al diverse keren hun nummers daaraan verleend. My Plague is te horen op de soundtrack van de allereerste Resident Evil... en eigenlijk een, uh, een speciale mix daarvan, maar die heb ik niet. Dus we gaan een uh, originele versie draaien van het nummer. Een ander nummer van ze, Vermilion, staat weer op de Resident Evil Apocalypse soundtrack. Na My Plague hoor je een van de nummers van de film soundtrack van Queen of the Dam. Maar eerst is dus Slipnacht. Just for the final let you came here for The one derivative rivet if you manage The one I abhor I need a minute to live eliminate forever with the everyday bullshit I did you out on Your impossible Lego fuck It's like a megalomaniacal Jab on my tongue You fucking touch me I will rip you apart I'll reach in and take a bite out of the shit you call a van de vampierenfilm Queen of the Damned uit 2002... hoorde je Disturbed natuurlijk met Down with the Sickness. De soundtrack was geproduceerd door Jonathan Davis van Korn en Richard Gibbs. Aanvankelijk zou hij ook te horen zijn, Jonathan Davis natuurlijk op de soundtrack... maar door beperkingen met zijn platencontracten met Sony... mocht hij dat dus niet doen en werden er andere bands voor uitgekozen, zoals onder andere Static X, Linkin Park en Marilyn Manson. Voor de horrorfilm Freddy vs. Jason uit 2003 werden ook weer een tal van metalbands gevraagd bij te dragen aan de soundtrack. En veel de keus maar op maar liefst 20 artiesten en niet de onbekendste. Denk om onder andere Killswitch Engage, Hatebreed en weer uitweer, uitweer Slit, Slipknot. En Sepultura. En van dit heerlijke album draai ik de openingstrack van Il Nio met How Can I Live. Met daarna een nummer van Powerman 5000, die tevens te vinden is op de zojuist genoemde soundtrack, maar ook op Dracula 2000. Sluit ons op El Nino, de band Powerman 5000 met Ultra Mega. Afkomstig van de Dracula 2000 soundtrack. Hierop vinden we ook weer veel hardrock en metal artiesten zoals Marilyn Manson... Head Planet Earth, Pantera, Disturbed weer en System of a Down. Een eerlijk album, terwijl de film geen groot succes was. Een horrorfilm die wel succes had, was de allereerste Saw. Maar de vele vervolgenden na waren wisselend van kwaliteit. Echter qua muziek was het zesde deel van deze franchise wel te verteren... En de hardcore band Hatebreed uh, uh, verleende hier een nummer aan... en nog veel meer hardrock en metal artiesten zijn hier ook weer op terug te vinden. Om er weer even een paar te noemen. En we hebben een Danko Jones, Mushroom Mushroomhead, Chimera, Lacuna like you know Coil. En In Ashes, They Shall Reap is het openingsnummer van deze soundtrack van Hatebreed dus. En die ga je dus nu horen. Met aansluitend een heerlijke death metal klassieker... waar Jim Carrey zo'n grote fan van is. Maar dit is dus Hatebreed. De Cannibal Corpse met een klassieker Hammer Smashed Face. Die ik al eens eerder had gedraaid in mijn Death Metal uitzending van twee weken geleden. Hij past dus ook vanavond in het thema film soundtracks... dankzij de film Ace Ventura Pet Detective met Jim Carrey. In de film loopt Ace Ventura een concertzaal binnen waar Cannibal Corpse staat op te treden... en loopt hij op zijn manier door het publiek heen... spreekt hij op hilarische wijze een headbangende fan aan... en loopt hij via de zijengang weer verder. We kennen deze scène vast allemaal wel... Een heerlijke film met een toen nog jonge en met gekke bekkende trekkende Jim Carrey... die zoals eerder gezegd ook in het echt fan is van deze band. Een andere death metal band leverde voor een voor mij onbekende horrorfilm twee nummers af voor de soundtrack. Ik heb het over de band Morbid Angel en de film Night of the Demons 2 uit 1994. Het nummer Vengeance is Mine is uh, wat ik zo ga draaien en staat op het album Covenant uit 1993. Het andere nummer wat voor de soundtrack werd gebruikt was Rapture. Eveneens te vinden natuurlijk op hetzelfde album. En je hoort hem nu met aan het fluiten de eerder genoemde Mushroom Heads. Stroomhead met 43 aansluitend op Morbid Angel's Vengeance Is Mine. Dit nummer vinden we terug op de vette soundtrack van de nieuwe versie van Texas Chainsaw Massacre uit 2003. Ook hierop vinden we uiteraard weer veel heerlijke metal songs. En zelfs de daarvoor gedraaide Morbid Angel verleende ook een nummer daarvoor. Andere bands die we op dit schijfje vinden zijn Pantera, Fear Factory, Meshuggah, Hatebreed, Static X en dus nog veel meer. Pantera is een van de bands die ook vaak te horen is in horrorfilms... zoals bijvoorbeeld in de film Tales from the Crypt Demon Knight... waar de verkorte versie van Cemetery Gates te horen is... van hun Cowboys from Hell-album uit 1990. Ik ga wel de lange versie draaien met daarna de band Godsmack. Eerst is dus Pantera, Cowboys from Hell. Oh, come on Over the lies, so we stand tall Nobody judges us at all oh. Shout out, shoot out Spread me within without a saving thought I'd say What's off the wheel? Spread the word throughout the land they say. We Even een foutje van mezelf. Ik had natuurlijk moeten draaien Cemetery Gates in plaats van Cowboys from Hell. En ik had het ook gezegd, maar ik draai het verkeerde nummer. Maar die krijg je dus zo nog van mij te goed. Maar dus nu eerst dus op Godsmaak met... Komt van het gelijknamige tweede album en de soundtrack van de actiefilm The One met Jet-Lee? Ook komt het nummer voor in de game Dave Mera Freestyle BMX 2. Ik heb er nog eentje voor jullie, plus dan de goede versie van het nummer van Pantera die jullie nog te goed van mij hebben. Voordat het einde van het eerste uur van Play It Loud alweer op zit. En dat is er een van de nu band Cold Chamber, die hun soundtrack leverde voor het derde deel van Scream. Samen met Slipknot, System of a Down, de zojuist gedraaide Godsmack, Creed en nog heel veel meer. De muziek was wederom beter dan de film zelf. Je hoort uh, van Cole Chamber, Tyler Song als afsluiter en da daarna natuurlijk uh, oh, Pentagram met Cemetery en Cowboy Camel. Muziek She understands I'm out in the real world again I'm trying